Groot-Brittannië stuurt volgende maand honderden militairen naar Irak om daar Iraakse en Koerdische militairen te trainen. Volgens minister van Defensie Fallon is dat nodig omdat terreurgroep IS steeds moeilijker vanuit de lucht kan worden aangevallen. De strijders verstoppen zich steeds meer in dorpen en steden. Daarom zijn er meer grondtoepen nodig, zegt Fallon, maar die moeten volgens hem wel uit Irak zelf komen en niet uit het westen. Strijders van de islamitische staat hebben gisteren een Iraakse legerhelikopter uit de lucht geschoten. De twee inzittenden zijn omgekomen. Volgens het Iraakse leger heeft de IS bij de aanval een raketwerper gebruikt. Gevreesd wordt dat de terreurgroep de afgelopen tijd ook luchtdoelraketten heeft buitgemaakt, waarmee vliegtuigen uit de lucht kunnen worden geschoten. In IJsselstein is vanochtend een huwelijksaanzoek de mist ingegaan. Een man wilde zijn vriendin vanuit een hoogwerker verrassen. Maar doordat de hoogwerker niet goed vaststond, viel die om en sloeg een groot gat in het dak van de buren. Bij het overeind takelen viel de kraan opnieuw, met nog meer schade als gevolg. De vrouw heeft wel ja gezegd, het stel zit nu in Parijs. Vanavond en vannacht zijn in heel Nederland waarschijnlijk vallende sterren te zien. Vanaf acht uur vanavond worden er gemiddeld 30 tot 40 vallende sterren per uur verwacht. Het zicht lijkt redelijk te worden. Wel kan het maanlicht na middernacht de sterrenregen minder goed zichtbaar maken. Vallende sterren zijn geen echte sterren. Het zijn stofdeeltjes uit de ruimte die verbranden in de dampkring. Dat gebeurt juist nu omdat de aarde door het spoor van een uitgedoofde komeet trekt.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 Met men nu. de Euro Breakdown. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's time. The Euro Breakdown. The countdown of the continent. En inderdaad, het is alweer bijna kerst. Duurt niet lang meer. Hier nee, in de studio van Mulder. Ah, daar was hij. Zie je, zo in de studio kijken. Kerstboom staat er. Kerstversiering is een sneeuwpop om me heen. Ik voel me helemaal thuis. Als je naar buiten kijkt, is het net de Noordpool waar de kerstman woont. Adam. Ah, 24e jaargang, aflevering 50. Maakt vandaag 12 december 5 minuten over de klok van 3 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Your Breakdown. Deze week 16 stijgers, 7 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 4 mensen weer de lijst niet hebben gehaald. Dat is One Direction. Where do Broken Hearts go? Lilywood and the Prick. Prayer in Sea. Jesse J, Ariane Grande en Nicky Minaj met de nummer Bang Bang. En Lenny Rabbits met de Chamber. Die hebben de lijsten helaas deze week niet meer gehaald. Vorige week 5 december tijdens nog? Ja, maar vorige week. Het lijkt zo ver weg, maar het was pas vorige week. Hoorde u non-stop de top 40. Dank aan Anders Sandbergen daarvoor. Deze week is snel te stijgen. Ariane Grande met Santa Thelmy. Me. 21 plaatsen gestegen. En we hebben ook de snelste verliezer. De, de ergste verliezer, de snelste daler. Van Direction met Heal My Girl. Hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Nou, daar komt hij. Nummer 3. I'm all Nummer één. no I'm all about that bass, The countdown of the continent. Band-aid was dat Megatrain en David Quidda. En we beginnen deze week met 39 met Tom O'Dell. Real love. The Euro Breakdown. Met Maurice Mulder. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing. Just like little girls and boys In de Euro-breakdown. Vorige week stond hij de beste man nog op de 31ste plek. En we gaan kijken naar de volgende. Dat is nummer 38. Dat is een nieuwe binnenkomen deze week. Het is uh, Jack en Like Patterson. Grace Chetel en Millen Neal Arm. Amin Smith. Ja, daar hebben het natuurlijk over Clean Bandit. Ze leerden elkaar kennen op de Universiteit Cambridge. In het van Cambridge. Met drie tal schrijven al het nummer Mozart's House. In het thuisland, uh, Groot-Brittannië debuteert de band Clean Bandit met de single E I. En in het voorjaar van 2013 brengen ze Mozart's House tot de top 20 van de Britse hitlijsten. Aan januari dit jaar verscheen hun vierde single Rather Be. Samen met uh, Jess Glynn. En die kon je niet omheen. Het nummer komt binnen op de eerste plaats van de Britse hitlijst. En staat daar vier weken lang genoteerd. De single wordt ook door 538 uitgeroepen tot alarmschijf en bereikt dan meteen de Nederlandse top 40, de eerste plaats. Later dit jaar verscheen hun debuutalbum. Waaronder Extraordinary met Sharna Brass. Ook uh, die wordt een alarmschrijf. En in het najaar dit jaar... is de samenwerking met Jess Glyn weer op een hoogtepunt. Want ze maken een nummer, ja, worden we net al hun uh, versie van Tom Model. Real Love, en dit is uh, Clean Band het met Jess Glyn, Maar een compleet andere Real Love... Real love. Nummer 38. De Euro Breakdown. En we gaan door met nummer 37, die is vorige week nieuw binnengekomen. Dat is Fox Stevenson. Zijn echte naam is Stanley Stevenson Byrne. Nou, beter bekend als Fox Stevens. En daarvoor als Stan SB. Hij is de singer, songwriter en producer van de indie electronic dance music. En hij heeft al uh, vier EP's uitgebracht. Hij de eerste, die uh, heeft hij gedaan in het begin uh, jaren 2000. Want toen begon zijn uh, interesse in de elektronische uh, muziekproductie. En hij maakte toen uh, zijn eerste release in de social media website Newsround. En hij was toen uh, 15, 16 jaar oud. Uh, wanneer hij zijn eerste uh, track maakte. Dat was een echte vocal track. We gaan nu luisteren naar Fox Stevenson op 37 in de uur breakdown met zijn nummers Wheats Soda Pop 30 in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Staat Fox Stevenson. Sweet Soda Pop. Tweede week in de lijst. Vorige week binnengekomen op nummer 40. En als we door gaan kijken in de verdere lijst... zijn we toegekomen aan een andere binnenkomer... die vorige week is binnengekomen. En dan heb ik het over FEDES. Samen met Francesca Michelin. De nummer Magnifico. What's the body got to do to get a drink of soda pop around here? Beer, beer, beer, beer, beer, beer, beer, beer, en dan uh, voor gesproken, dat is een Italiaan. Zoals je waarschijnlijk al hoorde, hij is geboren in Milaan op 15 oktober 1989. En uh, in 2011 begon zijn carrière van deze 25-jarige jongen. De eerste zelf geproduceerde album Pens Penisola, Zenonche. Zo'n hoort is mijn Italiaan, een beetje rustig. Uh, het album uh, was een uh, gratis digitale download. En was uh, helemaal gemaakt uit uh, nummers over uh, politieke en uh, sociale issues. Later in 2005, uh, 2011 heeft hij een uh, label gesigneerd bij uh, Tanta Roba. En uh, ja, je ziet dus een beetje, heeft hij zijn tweede album gemaakt. Eind uh, 2013, juni 2013. Was hij ook uh, gast... Tijdens de audities van het zevende seizoen van de Italiaanse versie van The x Factor. En in mei 2013 uh, telden we Fidesz en Victoria Cabello... dat ze Elinio en Simona Ventura zouden vervangen... als uh, juryleden in het achtste seizoen in de Italiaanse versie van The X-Victor. Nou, dus uiteindelijk heeft hij in 2014 zijn uh, laatste album gereleased... En die debuteerde meteen aan de top van de, de Italiaanse uh, albumtop. En uh, was meteen goud binnen één week tijd. En dat vind ik toch knap van deze Italiaan. Fedez, samen met Francesca Michelin. Magnifico. Op nummer 36. The Euro Breakdown. Ellianni passano e non ci cambiano.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 See Samen met Francesca Michele. Magnifico. Het is niet de enige uit Italië, Zo ik komt toch een uh, mooi nummer uit Italië vandaan. En ook zelfs uit die X-Factor van Italië. Ja, echt waar. Ze zijn, er is een mooie kweekvijver uh, in het land, moet ik zeggen. Volgende nummer wat we gaan draaien voor jou, dat is de volgende ook in de lijst. Een nieuw binnenkomen van deze week op nummer 35. Terug van weg geweest, want ze zijn natuurlijk in de jaren 90 begonnen. Eind jaren 80, in jaren 90. 1989, om precies te zijn... Het is dat bijvoorbeeld Robbie Williams er nog bij. Daar heb ik het natuurlijk over. Take that. Uh, dit jaar werkt Take Dead aan een, een nieuw album. En ze hebben dit uitgebracht uh, medio november, eind september. Doe iets. En eind september kondigde uh, Jason Orange, een lid van de groep, heeft toch officieel zijn onmiddellijke vertrek aan. Een beslissing waar hij naar zijn eigen zich al enige jaren over aan het toppen was. Dus het is nog niet de wordt in het aankomende album. Wat uitgebracht is, de jongsleden is uitgebracht. En Jason zal hier na verluid niet op te horen zijn. Nou, beslis zelf. Hier is Take Dad met These Days. Oh, I can see the future coming to you. Crying the sadness in your eyes. And I can find a faith in the days I've wasted. Been around enough to feel alive. And when the world is broken, hot and cold, no one ever knows the reason why. All the ones we make Jason Orange wordt op deze plaats. maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Want hij klinkt gewoon geweldig. Kijk, dit is weer terug van weg geweest. We hebben weer de Europese hitlijsten veroverd. Ja, zo weet het nummer Die is deze. Nummer 35 voor hun in de Euro Breakdown van deze week. Krijgen we weer tegen het eind van het jaar aan. Ik vind nog steeds mooi de kerstboom. En ik kijk je in de ontvangstruimte staan de pepernoten er nog. Maar dat maakt niet uit, dat hoort er gewoon helemaal bij. Zo in de decemberfeestman. De Euro Breakdown. We gaan kijken naar de volgende en dat is wel zij en de Italiaan weer. Ja, echt waar. Mekoni heet die Marco hij, Marco Mekoni. Hij raakte in 2009 bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan de Italiaanse versie van die factor Hij haalde de finale. En wist deze ook, jawel, wonderbaarlijk genoeg te winnen. Een jaar later nam hij deel aan het prestigieuze festival van Sanremo... met het nummer Grammity. Ancora eindigde hij op de derde plaats. Hij won ook de MTV Europe Music Award voor de beste Europese act... en in de eerste twee jaar van zijn muzikale carrière verkocht hij mijn liefst Schrik niet. 220.000 cd's. In 2013 waagde hij opnieuw zijn kans in het festival van Sanremo. Met het nummer Le Gentiali wist hij met een zegenpomp aan de zegen haal te gaan. Bovendien verkoos hij een speciale vakjuriem... als artiest die Italië mocht vertegenwoordigen... voor het Eurovisie Songfestival 2013 in het Zweedse Malmö. Het is voor het eerst sinds 1997 dat de winnaar van het festival van Sanremo... ook naar het Eurovisie Songfestival mocht. Maar Megoni, Megoni werd uiteindelijk zevende op dit festival... En hij komt hier in de Europese hitlijst terecht op een 34 e positie met zijn nummer. Chiui. Chiui ero. Italiaans is zo lastig. Levo questa spada alta verso il cielo. Juro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. Mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò. Ti dijker ero da tutto, non mai. E amore mio grande, amore, tu vi credi? Vingeremo con tutto tuo e steremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti dijker da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò il tuo fianco membre, ti darò riparo contro le tempeste, che ti terrò per mano per scaldarti sempre, attraverseremo insieme questo regno, ti con te la fine dell'inverno, dalla notte al giorno, io sarò con te, io sarò il tuo guerriero. Mio mijn amore, die mi credi, niet krijg, die ik hier niet krijg, die ik hier niet fino a che hier ik hier niet krijg, die ik hier niet ik hier niet krijg, die Scesi di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero. Ook de Italiaanse X-Spector. Er zit Marco Mengoni? Jero. Nummer 34 in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen deze week. We gaan een paar nummers overslaan. Dat is Enrique als met zijn nummer bij landen op de 33 e plaats. 32 vinden we Avicii met de D. Sam Smith, Stay With Me vinden we op de 31ste plek. En op de 30 e plek vinden we het volgende nummer. En dat is The Magician... Sunlight samen met Years and Years. Vier weken lang in de lijst, vorige week nog op 23 nu op plaats 30.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 Get enough To the set on En samen met Years and Years Sunlight. Nummer 30 in de year breakdown. Vier weken in de luist. Zeven plaatsen gezakt, is deze helaas. Hier plakbij gaat uh, in het Haarlemse. de grote bank gaat uh, binnenkort een glazen huis beginnen. Ik hoop dat ze deze vaak draaien. Ik ga in ieder geval wat uh, doneren ervoor om deze te laten draaien. Dat weet je toch vast. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5... De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En 29 winnen we Lord. Ja, dat zei ik. Meld aan. Ja, die doet ook mee. En Q-tip. like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a Mali. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears in wealth. When your heart knows you hate yourself.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 Track van de nieuwe Hunger Games, fucking J Park One die nu in de bioscoop is. Lord samen met Push T, Pusha -T en Q Tip, Produceerd door uh, niemand minder dan onze zuidenbuurman Stromae. Nummer 29 in de Uurbreak dan vier weken lang al in de hitlijsten. Zal direct nog een nummer draaien van Willem. die film. Die film doet veel te wegen. Daar zijn gaan kijken in de bioscopen. Maar daarin het uh, daarover het volgende uur meer. Oh, oh. Oh, oh, be, you. oh, oh. Wij gaan uh, door met het volgende nieuwe binnenkomen. Die staat op uh, nummer 28. Wie zal dat zijn? Nou, ik had haar heel lang niet meer gezien in deze lijst. En ze is toch echt weer terug voor een nieuwe nummer. Heeft 7-Eleven, heet het nummer, heeft een nieuwe videoclip gelanceerd. En het is niet zo'n miljoenen productie uh, geweest voor deze Queen Bee. Zoals ook wel genoemd wordt. Dan heb ik natuurlijk over uh, Beyoncé. Dit nummer is opgenomen in een hotel. En de single staat op haar uh, Platinum Edition Boxing. Dat uh, 24 november jong gelanceerd is. En de nummer 7 -11, uh, die komt dus goed binnen bij ons. Op nummer 28 hebben we Beyoncé. videoclip dus ziet, opgenomen in haar hotelkamer. Man, so Een low-budget film, dat verwacht je niet van Beyoncé, maar toch is het zo. 7-Eleven staat op nummer 28 hier in de Euro Breakdown. Nummer 27 slaan we over, dat is Sue met Faded. En blijven zitten deze week is Kwaps met zijn nummer Walk. De Euro Breakdown.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 Ik was bij de Wereld eruit Door. Er zaten drie dj's van 3FM. Ik ging even voorbespreken, omdat het alweer bijna het einde van het jaar is. Wat de toekomst wordt in 2015 welke artiesten uit gaan blinken. Dus dat kleine top 10 samengesteld. En daar kwam deze kaps ook in voor. Het zijn nummer Walt. Gebruik voor de FIFA Soccer Game. Soundtrack ervan. Maar nu dus nummer 26 in de Euro Breakdown hier op 3FM Zandvoort. Even een klein resume wat we allemaal al hebben gedaan. Dat is denk ik wel belangrijk, want je hebt er een paar gemist als het goed is. Nou, op nummer 40, de snelste zakkerdaller van de week. Namelijk 23-plaatsen staat: One Direction Steel My Girl. Vorige week nog op 17, deze week dus op 40. 10 weken in de hitlijsten. Tom Odell met Real Love op nummer 39, en Clean Bandit. Samen met Jess Glyn met hun nummer Real Love, nieuw binnengekomen op de 38e plek. 37ste plek is voor Fox Stevenson met Sweets, Soda Verder is met Francesca Michelin met Magnifico. Nummer 36 en Take That These Days binnengekomen op 35. Ook nieuw binnengekomen is Marco Mingoni met Ik Curi Kan hem nog steeds niet uitspreken. Op nummer 34 in ieder geval. En op nummer 33 is Enrique Iglesias met zijn nummer Bailando. Avicii Today's. Die staat op de 32e plek, acht, wegen, acht weken lang in de hitlijsten. Helaas een paar uh, plaatsen gezakt. Vorige week namelijk nog op de 24e plek. Op 31 is in handen van uh, Sam Smith. Stay With Me. Nummer 30 is in handen van The mag uh, Magician... samen met Years and Years Sunlight. Q-Tip samen met Pusha T Lord. Geproduceerd de Stromai met de nummer Meltdown... van Mockingjay Part 1 van de Hunger Games op nummer 29... Nieuw Binnengekomen, je hem uh, zojuist, Beyoncé, 7-Eleven. En uh, op uh, nummer 26 hebben we klapt, Walk. De soundtrack van de FIFA-game. Wie speelt hem allemaal? Uh, ik nog niet helaas niet, maar dat maakt niet uit. Vorige week Nieuw Binnengekomen is de volgende die ik ga draaien. Die staat op nummer 25, vorige week Binnengekomen op 29 en dat is uh, Echo Smith. Kennen we kennen hem allemaal wel, hij heeft al de top 40 bereikt. Volgende uur ga ik vertellen wie er deze week in top 40 staan. Ecosmith Smith ontstaat in 2009 als kwartet samen met Graham City, Noah en Jamie Ciorota. De band krijgt in 2012 een platencontract. En hun eerste single, Tonight We Make History, wordt gebruikt in de promo van de NBC rond de Olympische Spelen. En in het najaar van 2013 verschijnt hun debutalbum Talking Dreams... Dat de bit in de smaak valt blijkt uit het feit dat ze mogen optreden in het voorprogramma van de American Arthur uh, Authors en Neon Trees. Met Cool Kids weet ze eind juli 2014 de eerste hit te halen in de Billboard Hot 100. Ook buiten de Verenigde Staten wordt de single later opgemerkt. In oktober zaten ze met de nummer in de top 40. Echo Smith, Cool Kid. Op nummer 25 in de Euro Breakdown. She's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 39, Nummer 25. Cool Hun nummer Cool Kids. Gaan we een paar nummers overlaan en dan gaan we naar nummer 19 toe. Want deze dame schrijft al op jonge leeftijd gedichten, boeken en liedjes. En als ze 11 jaar oud is, geeft ze verschillende platenmaatschappijen Demos met haar liedjes. Ze ontvangt heel veel afwijzingen en ook uh, uh, aanbiedingen waar ze niet op wil ingaan. In 2006 schrijft haar eerste single samen met Tim McGraw waarna ook haar titeloze debuutalbum een feit is. Uh, eind 2008 verschijnt haar uh, tweede complete album, Fearless. De verkoop uh, overtreft alle verwachtingen... en ze is de beste verkopende vrouwelijke artiest... Uh, met een album in de tijdsbestek van maar liefst, ja. jawel, één week. In het vroege voorjaar van 2009 de debuteert deze dame... ook in de top 40 met Love Story op de 13e plaats... De derde album van de zangeres is in 2010 meteen weer een feit. Speak Now. Ze schrijft de nummer 7 sound voor de soundtrack van de film The Hunger Games. We hebben wat met die film vandaag. En wordt daarvoor met een Grammy onderscheiden. Uh, Red verschijnt in 2012 en levert Swift twee noteringen in de top 40. We are never ever getting back together. En haar grootste hits. I knew you were trouble. Dan scoort ze nog met 22 en Everything Has Changed. Die heeft ze samen met Ed Sheeran gedaan. Nog twee hitnoteringen in de tipparade. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Taylor Swift. Twee jaar na Red heeft ze nog een uh, mooi nummer geschreven. Of, uh, niet één, nee, meerdere. Maar het vijfde uh, studioalbum uh, komt dan in 1989. 1989 heet hij. En uh, met Shake It Off, dat is voorloper, daarvan verschijnt. Scoort dus een alarmschuit en een vierde top 40 hit. Nou, de zangeres besluit in november dat haar nummers niet langer via streaming beschikbaar moeten zijn. Later die maand wordt Blank Space haar nieuwe single. En dat is deze op nummer 19 in de Euro Breakdown. show you incredible things, magic, madness, heaven, sin. Saw you there and oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Good for a weekend. So it's like a daydream.